Informateur Hamer is er voorlopig klaar mee. Ze komt vanmiddag met haar eindrapport over de zoektocht naar een nieuw kabinet. Het lijkt erop dat hij weinig heeft opgeleverd, zegt verslaggever Wilco Boom. En daarom komt Hamer nu met het advies om VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag... samen een aanzet tot een regeerakkoord te laten gaan schrijven. En terwijl ze daar dan mee bezig zijn... is de hoop dat andere partijen zich dan vervolgens alsnog gaan aansluiten... en dat er op die manier dan vervolgens een kabinet kan komen. Rutte en Kaag krijgen waarschijnlijk twee of drie weken de tijd. Wat mag je nou wel en niet eten als je zwanger bent? De Gezondheidsraad heeft alle voedingsadviezen bij elkaar gezet. Want het was voor zwangere vrouwen een chaos. Er was overal informatie te vinden, ook op het internet. En uh, ja, ook broodje aapverhalen zaten daartussen. In het nieuwe advies staat bijvoorbeeld dat vrouwen meer gebakken vis moeten eten. Het liefst twee keer per week. En dat je in het beste negen maanden niet kunt vasten of lijnen. Honderden gevangenen in Australië zijn geëvacueerd vanwege een muizenplaag. De muizen kwamen het gebouw in en knaagden draden en plafonds kapot. Het gaat om 420 gevangenen die nu allemaal moeten worden ondergebracht in andere gevangenissen. Ook boeren in Australië hebben last van muizen omdat ze de oogsten verpesten. En de F-16's van het leger vliegen hun laatste rondje. Vandaag neemt Defensie afscheid van de straaljagers. Ze gaan bij vliegbasis Leeuwarden de lucht in en vliegen dan drie keer de route van de Elstede-tocht. zegt deze verslaggever van Omroep. En bij die drie rondes zit je op ongeveer 50 minuten... waardoor mensen in heel Friesland kunnen genieten van deze F-16. Want dit is de laatste keer dat hij hier zo uitvliert. En dan is er natuurlijk wel één heel klein bijzonder probleempje... want liter een echte traditie bij de Alstede-tocht is stempelen. Maar ja, om dan nou met zo'n vliegtuig onder het bruggetje van Bartholim door te gaan... dat lukt niet en dus wordt er iets anders verzonnen op het stempelen. De F-16 wordt opgevolgd door de F-35... die ook wel de Joint Strike Fighter genoemd wordt... Het weer. Mix van wolken en zon. In het zuiden misschien ook een buitje. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen is het ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Goed nieuws over de afsluitdijk, want die is in beide richtingen weer helemaal begaanbaar bij de stevinsluizen. De technische storing is namelijk opgelost, dus je hoeft niet meer om te rijden via Flevoland. Tot zover de verkeersinformatie.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 Toezetten van zon, zee, Zandvoort en Zomerrit. Zijn los conflictos comienzan en de wolf je Solo lo importa entender que niet comer y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no en de platen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 Ja, dat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 in U.S.A. Yeah uh. me puede llevar